Met Martgoel. Goedemorgen. De ochtendspits is nog niet voorbij. Er staan nog altijd flinke files. Ondanks het advies om thuis te werken vanwege het winterweer. Maar niet iedereen kan dat, hoort RTL. Wij zijn vrachtwagenchauffeur, dus we gaan het toch proberen. Maar ik denk dat hij niet veel wordt vandaag. Ik ben een vloerenlegger. Dus mensen die zitten op hun vloerwagen nu. Ja, het is koud in huis. Dus we willen toch graag een vloer hebben. Ja, we moeten werken, hè? Ja, ik ben kraalmachinees. We gaan het toch proberen. Volgens Waterstaat stond er op het hoogtepunt van morgen ruim 700 kilometer file. De drukste woensdagochtendspits in jaren. Wat er nog van over is is hoor je zo van Menno. Op het spoor is het niet veel beter. Er zijn nog steeds wisselstoringen waardoor treinen uitvallen. NS adviseert je reis uit te stellen als je niet per se op pad hoeft. Op allerlei plekken zijn flinke verstoringen door het winterweer, dus blijft dit het advies aan reizigers, zegt NS bij Hart van Nederland. Het weer is heel erg onvoorspelbaar en daarom is het echt belangrijk voor reizigers voordat ze op pad gaan echt kort voor vertrek eventjes de reis te plannen in de NS Reisplanner, zodat je zeker weet dat het gaat zoals we hopen dat het gaat. Bussen rijden trouwens op allerlei plekken ook niet. Meer dan duizend gestrande reizigers zijn wakker geworden op Schiphol. Er waren veldbedden neergezet omdat veel vluchten vanwege de sneeuw zijn gecanceld. En de reizigers die krijgen nu een ontbijtje. De vraag is wel of ze weg kunnen komen vandaag vanuit ons land omdat opnieuw honderden vluchten zijn geschrapt. En er is ook ander nieuws. Steeds meer jonge starters weten een huis te kopen, ziet de hypotheker nu het aantal hypotheekaanvragen van kopers onder de 25 jaar stijgt. Komt dat er steeds meer huurhuizen in de verkoop gaan, die zijn vaak goedkoper. En verschillende jongeren krijgen ook geld van hun ouders om ertussen te komen op de huizenmarkt. Dan weer van Weerplaza, sneeuwbuien trekken van west naar oost. Daarom code Oranje in zo goed als het hele land. Ook in Limburg nu en het is rond het vriespunt. Dan de verkeersinformatie. Er staan wel 58 files op dit moment in het land. Er zijn maar drie files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A4 van Dinterlood naar Antwerpen tussen Steenberg en Hoge Heide. 17 kilometer rijdt het verkeer. Vertraging is daar 11 minuten. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel. 5 kilometer vertraging 17 minuten. En op de A59 van Zonzeel naar Oost tussen Zonzeel en Oosterhout. Daar is de hoofdrijbaan afgesloten. Daar uh, heb je nu 11 kilometer rijdt het verkeer. Vertraging zou een kwartier zijn. En één snelheidscontrole op de A13 van Rijsberg naar Rotterdam, controle bij hectometerpaal 6,8. Nou, het is woensdagochtend. Ben je door de sneeuwstorm heen op je werk aangekomen? Of ben je druk aan het strooien met je wagen? Kan natuurlijk ook. Ja, of heb je je thuiskantoor vandaag weer voor geopend verklaard? Nou, ben je erbij? Laat even weten dat je aan het luisteren bent en waar je op dit moment mee bezig bent. En hoe het allemaal gaat natuurlijk, klok jezelf in in de Key Music app Misschien bel ik je zo, krijg je mijn koffiecup. MUZIEK <middels> is. Het fouten uur! En Yes! Goedemorgen, wil je zo Duck Sauce, Barbara Streisand of Ricky L. MCK met Born Again? Laat het weten, stem nu! Q-Music is proud to be fout!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 Barbra Streisand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 it out Touching Diamond in het foute uur en Sweet Caroline. Ik heb hier een bericht dat Rianne heeft ingesproken in de Q-app. Het sneeuwt, het is koud, het is guur, maar toch krijg ik een warm gevoel van het foute uur. Kijk, dat is mooi hè. Morgen Ricardo van Klingeren die zegt ik klok in als cv-monteur weer koude huizen warm maken. Die krijgt echt vandaag applaus van die waar die geweest is. Uh, Jacco, die zegt ik klok in uh, vanuit mijn rijden kantoor. De boeren voorbrengen en de dieren blij maken. Rianne, die zegt goedemorgen. Ik klok in vanuit mijn huis. Mijn werk, middelbare school, is dicht vandaag. Ik had er ook niet kunnen komen, denk ik. Uh, Tosca, die is ingeklokt. Die is veilig aan het werk vanuit huis. Het foutuur zit aan. Ze zegt ik hoop dat iedereen veilig blijft. Uh, ik zie ook heel veel gezellige foto's in de queue app Mensen die knus binnen zitten, mooie sneeuwuitzichten, besneeuwde wegen. En Sabine Groen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jouw werk gaat gewoon door, lees ik. Zeker weten, ja. Ja, daar ben ik blij om, want mijn eerste afspraak vanmorgen was heel vroeg. Alleen moest ik zelf, moest ik er zelf doen, maar ik moest bloed prikken vanmorgen voor controle. Maar uh, ja. jij gaat bij de mensen langs, lees ik. Klopt, ja. Ik uh, rijd lekker rond in het mooie bosrijke, uh, nu witte schorrel, ja. van huis naar huis. Ja, en is het een beetje te doen de weg? Nou, de weg is uh, vrij redelijk inderdaad. Ja, de binnenwegetjes, uh, sorry. Dat uh, ja, is een beetje gladdig, maar ja. goed te doen. Ik hoor het, ze maken jou de pis niet lauw. Nee, nee, klopt. <laughs> hey, en bij hoeveel mensen moet je langs vandaag? Uh, Oeh, dat is een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk niet heel goed op gelet. Maar volgens mij had ik had eerst een kleine trickpost waar ik werken moest. Ja. En nu ben ik dan op huisbezoeken. Ik denk dat ik er nu nog een stuk of zes heb. Ah, Oké, okay. okay, dus, dus tot hoe uh, laat ben je bezig denk je? Nou ja, met de bloedafname tot een uur of half twaalf. En uh, daarna vanmiddag heb ik weer andere taak om ah, te doen. Oké, okay. nou werk ze vandaag. Ja, dankjewel. Doe voorzichtig, dank voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op. Nou, helemaal leuk. Dat dacht ik. En voordat we ophangen nog één ding: een fijne dag. <lacht> fijne dag! Doei ze binnen. Het is het fout uur woensdagochtend. Oh yeah. Oh yeah. So, turn up the heat. We gaan het warm maken met Kevin Little. Turn you know me on. You know we Op you know. You know. the longest It's Foucault's ear. Q Music. Vijf, zes foto's van stofzuigers tijdens dit lied in de Q-app. Het Foute Uur. Ja, is toch gezellig, hè? Queen and I Want To Break Free. Het is woensdag, daarom gaan we zometeen lekker hakken. Maar eerst uh, wil ik weten wat je zometeen eerst in het Foute Uur wil horen. Wordt dat bewitched met Cella V? Nou, dus klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. Cella v ligt een beetje voor. Uh, neemt het op tegen Step...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 We komen eraan. Vierde Olympische Winterspelen van 6 tot en met 20 februari in het Staatsloterij Team Enelhuis. De plek waar Oranje thuis komt. Waar we samen juichen en sportprestaties vieren. Dit is ongelooflijk! Ga naar teamenelhuis.com en koop jouw tickets. Staatsloterij Team Enelhuis. Thuis voor Oranje. Even schaften, even lunchen, even sparen. Nu bij Spar, een combi-deal. Een vers beleg broodje en drankje naar keuze. Voor 5,75. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Koop nu jouw tickets op .com. Laudius. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius een speech geven aan je 20 medewerkers... en dan weer een verhaaltje aan je twee kinderen.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 Bestel nu op uitgekookt.nl. Het is weer Hamster bij Albert Heijn. Met meer dan duizend producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus: alle amer proteïne eetzuivel tweede gratis. Boeie. Alle bolletje crackers en klekkerbreut, tweede gratis. Lekker hoor. haarverzorging en styling, ook tweede gratis. Zoei. En een loopband van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster!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 Het sneeuwt in het grootste gedeelte van het land, daardoor code oranje en het is vandaag maximaal 3 graden. De verkeersinformatie dan van Flitsmeister, 46 files op dit moment. Ja, Het voordeel is daar wel bijna allemaal kort, want er zijn twee files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 4 kilometer, vertraging is daar 12 minuten. En de A59 van Zonshil naar Oost tussen Zonshil en Maden. Daar is de hoofdrijbaan afgesloten, 7 kilometer file, vertraging is daar een half uur. Het ter hoogte van Ter Heide is een omleiding ingesteld... Um, verkeer richting Den Bosch moet Breda, Eindhoven en Utrecht volgen dus de A16, de A58 en de A27. Music, Met nu in het foutuur Bewitched en Salavi. Some people say I look like my dad. What? You see? <laughs> I get down from the treehouse sitting in the sky I wanna know just what I do Is it very big? Is the room for? Ik ken een boot. Hon heter Anna. Anna heter hon. En hon kan bananen. Bananen is zo hot. Hon reept je op in vooraan kanal. Ik wil berätta voor je dat ik ken een boot. Ik ken een boot. Hon heter Anna. tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu Ik kijk een kanal en nu valt alles. dat ik nooit zo veel Maar toen en zei geen boot een nu tyvärr är väldigt heel vreemd voor mij. Maar er is som behöver het För verklaren. Want in mijn ogen is er altijd een In pak dan weer mijn stoel. Ja, wil je zo de Party Animals? Met Aquarius? Of liever Tokyo Ghetto Pussy? Oh, no. ja, klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Wordt het Aquarius of I Kiss Your Lips? Het is aan jou het nummer met de meeste stemmen, hoor je zo. Na Elphaville. Dit is Forever Young. In het fout uur. Op Q Music. man, man. Dit is het foute uur. Pussy in I Kiss Your Lips. Martien Staring, die is goed bezig, stuurt dit bericht in de QA. Mendo, wat maak jij het strooien? Schuif weer een stuk aangenamer met het foute uurtje! Ja, daar zit weer het foutuur. Brian die zegt, ondanks het weer toch pakket aan het bezorgen, gaat vast lukken met het foutuur aan. Uh, Twanny zegt, Goedemorgen, we zijn nou samen met Zenny aan het strijden op de bouw. Heerlijk het foutuur. En Vincent Janssen, die zegt, Mijn werkgever is verstandig, ik hoef niet de vrachtwagen op vandaag sneeuwvrij, lekker met het foutuur aan. Ja, en Vincent die maakt mij ook nog ergens op attent. Volgende week dan doen we namelijk uh, het verboden woord op Q-Music. mogen we een bepaald woord niet zeggen. Dat woord is beetje. Ja, we hebben het er nog niet over gehad, want ik was gisteren in e Iersever, maar ik vind het echt een last. Dat woord. Ik gebruik het namelijk uh, best vaak. Hey Menno. Je moet echt een beetje op gaan letten maat. <laughs> beetje licht een beetje voor. Proto? Ik heb het vandaag in het Foutu. Heb ik het al minimaal drie keer gezegd. Dus een uh... beetje opletten volgende week. Het is Foutu met nu mijn hobby. I wanna boom bang bang with your body yo. We gonna rock it up before we take it slow. Girl let me rock you rock you like a rodeo. It's gonna be a poppy ride. I wanna boom bang bang with your body Make me suffer, do whatever, cause I know you're one of a kind. mensen. Gotta be a bumpy ride. Mahombie. In het fout zometeen in de top 40 classic terug naar 7 januari 1995. Het nieuws komt eraan met Mart. Zeker. Goedemorgen. Sneeuwupdate zometeen natuurlijk met onder meer hulp voor gestrande vrachtwagens. En je hoort een boze leerling want niet alle scholen zijn sneeuwvrij. Oh. En uh, deze hoor je ook zometeen. Miles on it. Marshmallow en Kane Brown. <middels>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 Sounds better with you. Yo Tempoteam Tempo team weet, plezier op je werk maakt alles beter. Facts. Dus wat de dag ook brengt, maakt werk van werkplezier. Ja toch? Check die banen snel op Tempoteam.nl. Het zijn weer de Dikke Deka-deals bij Dekamarkt. Met deze week douwen Egberts filterkoffie 250 gram nu 3,69... en Kleene Drop nu 1 plus 1 gratis. Kom snel naar Dekamarkt voor nog meer Dikke Deka-deals.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 Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgeteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startengoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Laat je mandje vol bij trekpleister. Pleister. Nu alle deodorant en douche van Dove, Axe en Rexona...